Annette Schut met het NOS Journaal. GroenLinks B van de A is toch bereid om te praten over steun aan het minderheidskabinet. De partij kiest voor zogenoemde verantwoorde oppositie. zei politiek leider Jesse Klaver op de nieuwjaarsborrel van de partij. Hij wil met D66, CDA en VVD onderhandelen. Dat wij bereid zijn om te geven dat we bereid zijn om akkoorden te sluiten. Dus om nog voor de zomer tot, uh, tot afspraken te komen op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld uh, de betaalbaarheid van het leven of groene doorbraken zoals op stikstof. Maar ook over bescherming van de internationale en de nationale rechtsorde. Dat zijn allemaal onderwerpen waarvan wij zeggen dat zijn we bereid om afspraken uh, met jullie over te maken. Wel stelt de grootste oppositiepartij voorwaarden, al worden die niet heel concreet. Zo zei Klaver de zorg niet verder af te willen breken. In 14 staten in de VS is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreem winterweer. Er wordt veel sneeuw en gladheid verwacht. In verschillende staten wordt een gevoelstemperatuur van 40 graden onder nul verwacht. Vanwege het extreme weer zijn vandaag en morgen honderden vluchten geannuleerd. De eigenaar van de Zwitserse bar, waar met de jaarwisseling een dodelijke brand was, is op borgtocht vrij. De man moest 215.000 euro borg betalen. Hij moet zich elke dag melden op het politiebureau. Bij de brand kwamen 40 mensen om het leven. De eigenaar en zijn vrouw worden verdacht van dood en lichamelijk letsel door nalatigheid en het veroorzaken van brand. De Canadese oud-kampioen-snowboarder Ryan Wedding is gearresteerd wegens drugshandel. Hij zou ook opdracht hebben gegeven tot moorden. In 2002 deed Wedding mee aan de Olympische Spelen in Salt Lake City. Na zijn sportcarrière ging hij in de fentanyl- en cocaïnehandel. Hij was tien jaar op de vlucht. Het weer, vanavond lichte regen of motregen. Vannacht vooral in het noorden en oosten gladheid door IJssel. In die gebieden is het code oranje. Ook morgenochtend in het noorden en noordoosten nog glad door winterse neerslag. Verder droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 ZFM ZFM FM I can be an asshole of the grandest kind Zandvoort. Dit is ZFM. Zfm 106.9 FM